Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ines Wesky is vanmiddag opgepakt. Zij is de advocaat van Ridouan Taghi. Die wordt verdacht van drugshandel en meerdere liquidaties. Eerder werd zijn andere advocaat Youssef T. al veroordeeld tot vijf en een half jaar cel... voor het doorspelen van berichten van Taghi naar de buitenwereld. En ook Ines Weski zou tegen de regels in berichten hebben doorgegeven... zegt verslaggever Remco Andringa. En het laatste nieuws wat net binnenkomt... is dat het OM haar uh, verdenkt ook van deelname aan een criminele organisatie. Dat is dezelfde verdenking als tegen Youssef T. Uh, een criminele organisatie die bezig was met uh, internationale drugshandel en witwassen. En uh, de advocaat wordt verdacht van het schenden van geheimen. Topdrukte op Schiphol tijdens het begin van de meivakantie. Vandaag stappen 70.000 mensen daar in hun vliegtuig. Sommige mensen staan al een paar uur van tevoren in de rij... omdat ze bang zijn dat het weer aansluiten wordt. Verslaggever Sander van Hoorn was er ook... en vroeg mensen waar de reis heen gaat. Barcelona. En ruim van tevoren of net op tijd? Het wordt over een uur, zij over anderhalf. Living on the earth. Ja, echt. Ik. We we altijd. Maar We hebben altijd tijd om even geïnterviewd te worden, <laughs> natuurlijk. Nou, tot nu toe zijn er geen problemen... Met met lange wachtrijen. Vorig jaar was het tijdens de meivakantie chaos... vanwege personeelstekorten. Nog niet eerder deden er zoveel oranje uitgedoste kinderen mee aan de koningsspelen. Het waren er 1,3 miljoen. Doel van die dag is om kinderen enthousiast te maken voor sport. Zoals elk jaar opent koning Willem-Alexander de spelen met een ontbijt ergens op een school in Nederland. En in tegenstelling tot veel ouders ochtends vond hij de drukte helemaal te gek. Daar binnen komt er 850 luide. Het dat is echt zo mooi om te horen en zo enthousiast. En dan even zitten bij dat ontbijt en praten met de kinderen. Geen het geeft me zoveel energie. Echt fantastisch. Zometeen ga ik ook nog op het podium samen met negen andere kinderen bij de koning. En dat vind ik heel erg lekker en spannend. Ik heb echt van. Oeh, de koning komt laatst me staan. Blijf even zen. Zen Gwen, blijf even zen. Zen Gwen heeft het hartstikke goed gedaan op dat podium. Het weer, vanavond overal regen en onweersbuien met kans op windstoten. Daarom is het code geel. Morgen eerst zon, later regen en het is 14 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Alsmeer en knooppunt Raasdorp. Je hebt daar 25 minuten vertraging door een pechgeval... en de linkerrijstrook is dicht. Er staat een keukenhof file op de N208 van Sassenheim naar Haarlem... tussen Lisse en de aansluiting met de N207. Daar ben je een kwartier langer onderweg... Op de N232 van Amstelveen naar Haarlem heb je ook nog een kwartier vertraging tussen Bad Hoefendorp en Hoofddorp. En het rijdt nog langzaam op de N247 van Amsterdam naar Horen. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland heb je nog 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in.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 you no. This morning you yeah. all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 In Bij zich en ze was zo trots Het was een oplaspop Met mijn kop erop En weet je wat ze zei? Dat kan je niet kopen In de winkel Dat, kan je niet dat is die echte, echte, echte, echte. Gooi ding vol Net als de lichte ook Al ben je single ja, Dat kan je niet kopen Hey na hey na na na hey de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft het huis en het kantoor... van advocaat Ines Wesky doorzocht. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Wesky is de advocaat van Ridoan Tachi. Ze werd vanmiddag opgepakt. Minister Dijkgraaf van Hoger Onderwijs wil een rem... op het aantal stu buitenlandse studenten dat naar Nederland komt. Hij wijst op de hoge werkdruk, overvolle collegezalen... gebrek aan studentenkamers. En hij zegt dat er meer in het Nederlands les moet worden gegeven. De KVB wil dat Vitesse zich verantwoordt voor de rol van Roman Abramovic bij de club uit Arnhem. Eind vorige maand meldde The Guardian dat de rijke Rus de Arnhemmers in het geheim zou hebben gefinancierd. En het weer vanavond enkele regen- en onweersbuien. Morgen eerst zon, later regen en 14 tot 19 graden.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 Nooit aan That's 6.9 to blow my mind But then I see her and time just stops for a while She looks like an angel to me You should see her, smile. Should see her smile The way that she dresses The way she does everything She's perfect to me I think I'll buy her a drink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 To words I'm feeling <laughs> But then I see her And time just starts for a while <laughs> She looks like an angel To me you, should see, you should see her smile The way that she dresses The way she does everything <laughs> She's perfect